Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt... voor betrokkenheid bij de explosies in Rotterdam van afgelopen week. Het gaat om een man van 26 uit Amsterdam. Het was deze week elke dag raken in Rotterdam... met onder meer explosies en schietpartijen. De politie denkt dat er een verband is met drugshandel. Er worden in Rotterdam extra agenten ingezet. Op het illegale feest in het Belgische Sint-Truiden zijn nog zo'n 3000 mensen aanwezig. Vanmiddag waren dat er nog meer dan 10.000. Sinds vrijdagavond wordt gefeest op een oud-militair terrein. De Belgische autoriteiten willen niet ingrijpen omdat ze bang zijn dat de situatie uit de hand loopt. In plaats daarvan vraagt de politie mensen om vrijwillig te vertrekken. De wapenstilstand in Soudaan wordt vanaf middernacht met drie dagen verlengd. Het bestand werd donderdag afgesproken tussen het leger en de paramilitaire groepering RSF. Maar toch wordt er op veel plekken in het Afrikaanse land nog doorgevochten. De twee strijdende partijen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand. De meeste Nederlanders, van wie bekend was dat ze in Soudaan zaten, hebben het land nu verlaten. Vanmiddag landde het laatste militaire vliegtuig met evacuees. Het zweefvliegtuig dat vanmiddag neerstortte in de buurt van Arnhem... raakte in de problemen tijdens de landing. Wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk. Bij de crash kwam een vrouw van 57 uit Alkmaar om het leven. Ze was de enige inzittende. De vrouw was bezig met het laatste gedeelte van haar vlucht... en wilde landen op vliegveld Tellet, ten noorden van Arnhem. Daar zijn veel zweefvliegclubs actief. Het toestel stortte daarbij neer en raakte een boom. Het weer vannacht bewolkt, maar droog bij een graad of zes. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag is in het binnenland regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt dan 13 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Zat erin, maar het viel niet komen. Het wachtte op de dag, ik wist dat ik het...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 Ja, dan kun je naar de vloer doen we dansen en je bitch die geeft de acte prezant Of je ziet me op de gram met meven De crossbom bij de la duree voor croissants Heel de outfit aange of laurant Hoe dan ook, het is altijd makkant Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan liggen een stapel pap in mijn hand ik, ik ben in een heel geef hotel En er is een pool on the roof Heb je bitch gespeeld met wat balls Dan bedoel ik geen de Zeg ben niet piece en uw tijd is maar nog steeds hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd op precies dezelfde tur. Ja, yeah, bonvoyage, bomvoyage. Hoe ze grout? Een spionage. Ze heeft nieuwe tatoeage. En kombiet ze met een glas. Bonvoyage, Hoe bon ze grout? Een spionage. Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze kombiet ze met een glaasje. Yo, Eylo shari kom, zeg het kom. Buk het komt, doef, het kom, doe het kom. Work. Ey lo shari kom, brek het kom. geef het kom. Bit Fermania. Kom. Work, work, work. Oh, eyos. Sharry komt, zeg het kom, was het kom, buk het kom, druk het kom, doe het kom, work. Hé, los, kom, breng het kom, geef het kom, wees mijn Rihanna kom, work work work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NC, Doe mijn dansje in mijn hotel, tafelantje, morgenochtend, late check-out, suikerantje, twee croissantjes. Vrijdagavond, doe mijn dansje, doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch. Doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. En altijd Goed met single lady, doe me dan, doe, doe me dan, doe me dan, doe die dan, doe nieuwe dan, Nieuwe bitch, dan, doe me dan, voyage, me bon voyage. ze doe me dan, doe me dan, Tatoeage en kom ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze kleurt, spionage. Ze heeft nieuwe tatoeages. Ze komt met een glaasje. Yo, elo los, kom, saga, kom. Als het komt, doe het, kom, het, doe het, doe doe het, kom, doe het, kom, het, doe het, het, het, doe het, het, kom, work. doe het, doe het, het, doe het, het, komt het, doe het, doe het, het, doe het, doe het, doe het, doe het, doe het, kom, het, het, kom,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 and deception Back to nothingness Like a week in the desert Pine. If we were to end it Doordat het verdwijnt, laat mij dan. We dem op dach, teilen die Welt op en bauen een Palast aus. Plänen en träumen, jeden Tag neu. Ein bisschen Geld gegen Probleme, we nemen wat we willen, wollen. willen meer zijn, meer zijn.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 Wir zien we ons amfeierwerk. We reizen van een ab. Lass dich schlafen, komm wie heem.